Lieve jongen, kom eens even bij me zitten Luister goed naar wat je moeder zegt Jij zou altijd bij je moeder willen blijven Maar lieve kind, daar komt iets van terecht Want tenslotte heb je nu verkering Zul je spoedig trouwen gaan Ik ben blij dat jij zo'n lieverd hebt gevonden zij is nummer één voortaan, want kleine kinderen worden groot. Dat is de wet van alle tijden, zo zitten ze nog op je schoot, zo zijn ze wel. Dat is niet te vermijden, Ook kleine kinderen worden groot en dan schijnen ze voor altijd verloren. Maar Een klein kind er wordt geboren Ook al ben je nu een echte man geworden Iets staat vast, je blijft altijd mijn zoon Ik heb er met jouw vrouw een dochter bij gekregen Mijn lieve kind, is dat geen prachtig loon Ik was mijn hele leven lang zal er altijd voor je zijn Denk nou niet dat ik nu plotseling ga treuren Oma worden is ook fijn Want kleine kinderen Worden groot Dat is de wet Van alle tijden Zo zitten ze nog op je schoot. Zo zijn ze weg Dat is niet te vermijden Ook Kleine kinderen Worden groot En dan schijnen ze vooral Een klein kind wordt geboren